Terwijl de archeoloog professor Marcus probeert de zaden te laten ontkiemen... dringen Matt en Stevens door tot de blauwe ruïnes... waar ze een onbekende energiebron ontdekken... die in nauw verband lijkt te staan met wat er uit de zaden zal komen. Zij proberen zo snel mogelijk terug te komen naar Amerika... maar hun oude vijand van Sommeren, die ook een aantal zaden bezit... spant zijn netten. Wat zijn jullie aan het doen?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 Nou, het zou inderdaad niet de eerste keer zijn, maar... Uh... Wat maar. Het is een vent. En ik geloof dat ik hem herken. Ik kom er net niet bij. Hier, hier is een haak. Hou hem aan de kant. Ik heb hem bijna. Let op. Heb je Nou, heb ik gelijk of niet? Zeker, is bijna niet meer te herkennen. Door een met kogels. Maar... Maar... Maar dat is... Ja, ja, ja, ja, dat moet Ferrera zijn. Wat heeft dat te betekenen? Wie kan dat gedaan hebben? Nog geen parlement. Het, het. het sluit zich. Als we dat nu niet tussenuit gaan... Maar dan dan gaan. laten we dan maar meteen wegwezen. En we anders vooruit instappen. Voor het te laat is. De Blauwe Zaden. Door Paul van Herk. Bewerking... Tom van Beek. Nou, tot zover is het goed gegaan. Niet te geloven hoe we overal doorgerold zijn met die papieren van Fernandez. Ik begrijp nog steeds niet wat die man nou voor eigenlijk rol speelt. Hm. Mocht er iets gebeuren Frank? En wat zou er nou nog kunnen gebeuren? En je weet het nooit, het gaat me tot nu toe allemaal een hm. beetje te gemakkelijk. Hm. Dus als er iets gebeurt, versprekken. We horen niet bij elkaar. Heb jij het adres van professor Marcus? Ik heb het uit mijn hoofd geleerd. Ja. Ik vraag me af, zou die writer daarachter zitten? Achter die politieinval en de moord opereren? Ja, niet onwaarschijnlijk. Al vraag ik me af waarom. Hij was maar al te gereden om met ons mee te gaan naar Amerika. Zeg, misschien omdat we hem gezegd hebben dat hij hier moest blijven. En, Wat denk je? Dat zou dus kunnen betekenen dat hij toch voor ons aan werkt. Dat zou het kunnen betekenen, ja. Wat bedoel je? passagiers de vlucht 25 van South American Airways. Dat is hem. Ik wou dat niet zo waar was. Ja, maar goed dat die film zal ontwikkeld zijn, anders was de emulsie al gesmolten. Als we maar eenmaal in het vliegtuig zitten. Ja, nou, veel bagage hebben we in ieder geval niet te showen. Hm? Ja. En we zien eruit als landlopers. Hé! Hey. Bij de kaartencontrole de politie. Oh, het zal niets te betekenen hebben. Voor de controller, wapens of zoiets. Voor alle zekerheid, ga jij maar eerst ranken. Ja, ja. Oké, okay. tot zo. Hè? Hij is er door. Nou, wij. Instapkijt, alsjeblieft. Pardon, heren. Mag ik even niet pas zien? Daar heb je het goed onder. Die uh, hebben we al 35 keer laten zien voor morgen. Dan laat ik hem maar voor de 36 keer zien en vlug water. Alsjeblieft. En die van u ook, meneer. Van mij? Oh, alsjeblieft. Mooi zo. En willen de heren maar even meegaan? Waarom? We moeten met dit vliegtuig mee. U moet niets. Volgt u mij. maakt u alsjeblieft geen opschudding. Wat nee, moet dat? U bent onder arrest. Waarom? In de eerste plaats ziet deze er nogal vervalst uit... en in de tweede plaats... kent u een zekere Pereira? Uh, u... Ja. Pereira is gisteravond vermoord in Rio Branco. Er is reden om aan te nemen dat u die moord hebt gepleegd. Maar dat, dat, dat is, is ontslagen. En loop u nu rustig voor mij uit... Marcus, u spreekt met Frank Costa. Frank Costa? Ja, ja, de cameraman van uh, Melden en Stevens. Ze hebben me gevraagd of ik contact met u wilde opnemen. Oh, yeah. yes. uh -huh. ja, juist. Waar uh, bent u? In Brazilië? <laughs> nee, nee, in een telefooncel, vlak bij uw huis. Uh, kan ik langskomen? Ja, waarom niet? Nou ja, ik bedoel, uh, is de kust veilig? Huh? Wa ja. waarom, waarom zou de kust niet veilig zijn? Ja, nou, ik weet niet. Uh... Nou, Ik zal het u straks allemaal wel vertellen, niet door de telefoon. Wij zijn Melder en Stevens? Um, is de vrouw van Melden bij u? Van de uh -huh. Ja, hier is ze. Uh -huh. Wel, iemand die bericht heeft van Matt. Hoi, oh, kom. Hallo, ja? Frank Costa hier. Ha, gelukkig, eindelijk bericht. Waarom ah. ja. hebben jullie niet eerder gebeld? Ja, te gevaarlijk. Gevaarlijk? Wat is er allemaal aan de hand? Matt! Waar is Matt? Er is toch niks met hem? Nou, hij zal zich er wel doorslaan. Ik ben bang dat hij in moeilijkheden zit. Nou, ja, het laatste wat ik van hem gezien heb, dat was dat hij gearresteerd werd door de Braziliaanse politie. Op het vliegveld. Op beschuldiging waarvan? Ah, ja, dat doet er niet zoveel toe. Uh, kan ik naar u toe komen? Ja, natuurlijk. Komt u alsjeblieft gauw. We zitten hier maar te wachten zonder dat we iets weten. Uh, rekent u er maar op dat er binnenkort wat actie komt. Oh, ik, uh, ik moet nu ophangen, de mensen staan uh, te dringen achter me. Ik kom naar u toe. Hè? Zat je dan verwacht? Hoe lang zitten we hier nog al? Bijna 24 uur. Wat denk je? Dat het allemaal doorgestoken kaart is natuurlijk. We zijn regelrecht in de val gelopen. Wat ik heb zitten denken. Het is wel een ingewikkelde manier om ons te pakken te krijgen. Of de eenvoudigste. Ze hoeven ons alleen maar te veroordelen wegens moord en ze zijn voorgoed van ons af. Als Frank maar veilig weggekomen is. Fantastische knaap. ...zag je hoe die met een stalen gezicht door de controle heen liep... Of, ...of die met de hele zaak niets te maken had. Als het hem gelukt is, zit hij nu met zijn film Veiliger en Wel in Amerika. Mm -hmm. En dan zal hij van daaruit wel een of andere hulpactie op te houden zetten. Ja, het lijkt me de enige mogelijkheid om hieruit te komen. Heb je nog uh, veel geld over? Frank had de kas. Er is geen cent meer om de bewakers om te kopen. Daar wou je toch heen, hè? Jij kan nog eens gedachten lezen. En Fernandez, wat dacht je daarvan? Mm, ja. Wie ook is, ik zie niet zo direct dat hij zijn huid zal lagen om ons uit deze toestand te halen. Hoe zou je trouwens moeten weten dat we gearresteerd zijn? Ziet er niet best voor ons uit, met. Ja, waar ik het meest over in zit. We hebben niet veel tijd. Van sommigen kan doorgaan met zijn experimenten. Zolang we hem niet voor de voeten lopen. Stil. Hey, een van de bewakers. Melden en Stevens, hè? Hij hey, weet wie we zijn. Kunnen we er nog gaan? Ik zou maar niet zo hoog voor de deur opblazen als ik jou was. We hebben uitgezocht wie jullie zijn. Met melden en stierens. een oud-generaal nog wel. En Amerikaanse staatsburgers. Ik wil onmiddellijk de Amerikaanse consul spreken. Wie hier spreden. beneden zit, heeft niets te willen. Vooral niet als hij beschuldigd wordt van moord en valsheid in geschriften. We hebben niets met de moord te maken. We zijn hier gekomen om opname te maken voor de Amerikaanse televisie en verder niks. Ja, ja, dat liedje hebben we nu al twintig keer gehoord vandaag. Hier. Eten. Morgen worden jullie ondervraagd. En reken erop dat de waarheid aan het licht zal komen. Daar hebben wij zo onze methodes voor. Er is hun al iets overkomen. Wie daar in Brazilië eenmaal in de handen van de politie valt. Hou ik moet er niet aan denken. Wat kunnen we voor ze doen? Nou, weinig ben ik bang. In ieder geval niet, zonder dat we de aandacht op ons vestigden. En ik geloof dat we dat in dit stadium beter er niet kunnen doen. Waarom niet? Het gaat toch om het leven van ja, Matt wel, en Stevens? Ik was... heb dat materiaal nog eens goed bestudeerd, meneer Costa. Het is werkelijk formidabel. Mm -hmm. het spijt me dat u geen opname hebt van die rupsen, want die interesseren me op het ogenblik het meest. Ja, u zult wel niet de enige zijn die zich op dit moment daarvoor interesseert. En daarom lijkt het mij beter dat u met alles wat u nodig hebt om die zaden verder uit te broeden, zo snel mogelijk verhuist. Verhuist? Ja, ja, naar een plaats waar ze u niet zo gauw zullen zoeken. Anders staan ze hier morgen voor de deur. Ze? Ja, ja, weet ik veel. Die, uh, die Duitsers of de Brazilianen of de Amerikaanse regering of zo. En van kapers genoeg op de kust. Weer verhuizen, ik heb ook geen seconde rust. Waar zouden we dan wel heen moeten met al mijn spullen? Nou, ik denk dat ik daar wel een oplossing voor weet. Ik heb nog ergens een huisje in Florida, heb ik in de tijd gekocht... toen ik daar de start van de eerste maanvluchten moest filmen. Ja. Nou, een mooie miskoop. Ligt midden tussen de moerassen, je vergaat van de murgen. En het zag er zo leuk uit, hè, toen ik het voor het eerst... Zijn Zacht... daar ja. erg veel huizen in de buurt? Nee, niets. En dat alleen al had een belletje moeten laten rinkelen. Maar, nu kan het ons mooi van pas komen. Ja, de enige vraag is... hoe komen wij hier een beetje onopgemerkt weg... met het hele houden van die professor? Ja, ja... Onze beschermengel bij de politie. Uh -huh. Nou, als u dat onderdeel van de expositie dan is voor uw rekening neemt. En u, professor, hoe staat het met die zaden? Er is hier ongeveer hetzelfde gebeurd als u bij die blauwe ruïnes hebt gezien. Er is een levensgrote rups uitgekomen. Eén maar. Ik, ik dacht melden ik dat Melden gezegd dat... Ik had twee zaden, ja. Ja, ja. Maar er is maar één uitgekomen. Hm. De ander is waarschijnlijk te veel beschadigde door de röntgenstralen. Zijn ze dan zo gevoelig? Op een bepaalde manier, ja. Hoewel ik verbaasd sta over de ongelooflijke kiemkracht van die zaden. Die resistentie. Stel je voor, na 300 Zeg, Mag millioneer. ik hem zien, die, die rups? Oh, ik ben bang dat daar op het ogenblik niet veel aan te zien is, meneer Costa. De rups heeft zich ingesponnen. Ingesponnen? Ja, in een koekom. Zo groot als het beest zelf. Lijkt het meest op een mummie. En u? Afwachten maar. En, uh, geen idee wat daaruit zou kunnen komen. Ik waag het niet de cocon deur te lichten. Als ook deze sterft en een overdosis rond gaan ja, ja, dan hebben we niks meer. Ik ga commissaris Henderson bellen. Ja, ja ik heb u verteld dat, dat Stevens op die rupse... of wat het ook zijn mag uh, geschoten heeft. Denkt u dat ze daarmee gedood zijn? Ik vermoed van wel. Hoewel we daar geen zekerheid over hebben, zolang we niet weten met wat voor soort leven we eigenlijk te maken hebben. Een soort zaad? Waar een levend wezen uitkomt. Een levend wezen dat daarna een volkomen gedaanteverandering ondergaat. Als een holometabola. Een wat? Een holometabola. Mm. Gedaanteverandering zonder groei of gewichtstoename. Mm. Vlinders bijvoorbeeld. De ontwikkeling vindt plaats in het larvenstadium. Daarna komt pas de uiteindelijke vorm te voorschijn. En ja, vandaar dat grote hoofd, die, die, die, die, die, die grote kop. Ja, melden een dag. Dat, dat, dat zou zo kunnen wijzen op een grote mate van intelligentie. Ja, precies, ja. ja dat kan zijn. Ja, we moeten nog maar afwachten wat voor soort intelligentie. Henderson wil ons helpen. Onofficieel natuurlijk. Ah, mooi zo. Ah, het is toch jammer dat ik mijn films nog een beetje moet opzouten. Dat ze graag nu uitgezonden. Maar ja, dat zou te veel consequenties meebrengen. Dan moeten we het nog eens uitvoerig over hebben, jongeman. Hmm. Het belang van die zaden wordt hoe langer, hoe groter. Het de zaak is, hoeveel van die zaden had hij... Ja, van Van, Zommen. van, Zommen, van Zommen, Zommen. Ja. ja. Hoeveel had hij eruit gebroed? Nou, we hebben er drie gezien. En Stevens heeft ze alle drie door hun kop geschoten? Ja, ja. En je weet zeker dat er niet meer waren? Ja, zeker weten, zeker weten. We hebben er niet meer gezien. Tja... <laughs> Ja, en die reiter, die reiter die heeft ons versikkerd. Wie is reiter? Te, uh, reiter, wie is reiter? Een overloper of een verrader? Er zou die reiter erachter zitten? Hé, hey met, ik vroeg je wat. Wat ben je toch aan het doen? Ik zoek dan microfoons, verborgen microfoons. Zo lijken je niets maar te goed Dat om... Stel je niet aan, we hebben erachter wel iets anders om aan te denken. Eh, niets te vinden. En als er wel wat te vinden was, kom je wel een beetje later op de gedachte. Ik zei, zou die daar erachter zitten? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Waarom? Waarom rijdt hij ons eerst uit de handen van van Sonnen, om ons daarna te verraden? Niet dat ik hem te goed vraag, maar... Misschien werkt hij voor de Braziliaanse regering. Maar als hij er ons niet heeft bijgelapt, wie heeft het dan wel gedaan? We zullen moeten afwachten met, tot we eindelijk eens een keer verhoord worden. Misschien komen we dan meer aan de weet. Morgen zeiden ze. Of overmorgen. Hm. Of helemaal nooit. Tijd betekent hier wat anders dan bij ons in Amerika, mannet. Ik denk dat ik eens ga om weer een uitje te knappen. Hoe kun je in zulke omstandigheden? Slaap jij boven of ik? Ach, man, zeg eruit. Uitrusten. Ja, je doet maar. Nee, hey. we zouden nog een soep krijgen ook hier. Hé, hey, jullie twee, niks te slapen. Jullie worden op transport gesteld. Waar naartoe? Naar nou, waar jullie vandaag gekomen zijn. Naar Rio Branco. Zo, die verhuizing is in ieder geval goed afgelopen. Als we maar huh? genoeg bij ons hebben... Ah. Professor? Ik denk het wel, ik denk het wel. Als de zaken zo verder gaan als ik denk dat ze gaan... als mijn hypothese kloppen, dan heb ik voldoende middelen bij me... Mm -hmm. Alleen een calamiteit, een onverhoopte wending in het groeiproces... zullen we hier niet naar behoren kunnen opvangen. En denk je dat we hier veilig zitten, Frank? Nou, niemand zal ons hier zoeken. En we hebben die radioverbinding met Henderson. Ja, de commissaris is werkelijk fantastisch geweest. En dan te bedenken dat hij alles heeft moeten organiseren zonder officiële opdracht. Dat hij eigenlijk ver buiten zijn boekje gegaan is. Hij gelooft in ons. Hij gelooft in onze ontkiemende zaden. Ach, kon ik mijn films maar laten zien. Dat hè? komt nog wel. Ja... Hoe staat het dan nou mee met die, uh, met die verpopping? Dankzij die drukkabine die ik van de universiteit heb kunnen lenen... Yes. is er tijdens het vervoer geen storing geweest in het proces. Ah, mooi. De verwachting is dat de pop nu ieder moment kan uitkomen. Uh, kunnen we niet nog eens gaan kijken? O, ga maar mee. Ah. Hier is die. Ah. Nog geen beweging in, hè? Dat zal niet lang meer duren... Vandaag kunnen we niets meer doen. We kunnen beter zorgen voor een goede nachtrust. Misschien wordt het morgen een opwindende dag. Ik zal geen oog dicht kunnen doen. Te weten dat Met daar in Brazilië in de gevangenis zit. Wie weet wat ze hem aandoen. Zullen wij even een wandelingetje maken buiten? Ja, graag. Ik ga mee. Laten rusten, professor. Laat Nee, nee, niet deze deur. Als er toch bij komt. Sorry, prof. Kunnen we nu werkelijk niets doen voor Matt en Stevens? We weten niet eens waar ze zitten. Henderson heeft beloofd dat uit te zoeken. Ja, als we daarachter zijn, zijn we al een stuk verder. En als dat wezen wat er uit die pop moet komen... ...werkelijk, werkelijk zo super, superieur is als onze professor veronderstelt... ...dan komt er van die kant misschien hulp. Ja. We ja. zitten hier stil ja. en vredig. Ja, als je die mug even wegdenkt. Wat is het stil hier? Ja, als je de tralies even wegdenkt van de ene gevangenis en de andere. We zijn hier sneller terug dan we gedacht hadden. Maar dan wel aan de verkeerde kant van de tralies. Ik hoop maar dat Frank probeert wat te ondernemen. Hij weet niet eens waar we zitten. Daar is hij zo, ik kom eens kijken hoe jullie het maken. Zeg, ben je aangesteld als onze speciale bewaker? Ik heb jullie gearresteerd... en de promotie die vastzit aan het vangen van twee goudvissen als jullie... zal ik me niet laten ontgaan. Ik zal het dan ook tot mijn persoonlijke eer rekenen... jullie te laten bekennen. Ik wil een advocaat. Eerst bekennen, dan een advocaat. Zo gaat dat hier. Maar wij zijn Amerikaanse staatsburgers. Ik wil de consul spreken. Je kunt ons toch zomaar... Wat jullie willen is mij zo langzamerhand wel bekend, maar goed... Een advocaat, zeg je? Er is hier een heer die jullie misschien kan helpen. Wie? Dat zul je gauw genoeg merken. Ik zal hem halen. Hé! Hey. Wie zou dat zijn? Wie zou zich voor ons interesseren? Fernandez misschien. Ja, hoe zou die erachter gekomen zijn wat er met ons gebeurd is? Ja, je weet het nooit. Daar komen ze. Ik kan het niet goed zien in het donker. Ik wel. En weet jij wie het is? Reiter!